Hey, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Australiërs leggen bloemen op Bandai Beach... waar gisteren een aanslag was op een Joods feest. Tijdens een hanukkah viering werden 15 mensen doodgeschoten door een vader en zoon. De vader werd later gedood door de politie. Ook in Nederland werd het Joodse feest gevierd, zoals in Utrecht. Daar ging het ook over die aanslag in Sydney.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 Ja, al verschillende dingetjes. Maar we deden eerst een rondje lopen en dan een rondje kopen. En wat is het rondje kopen? Denk je, wat gaan jullie kopen? Of wat gaat het zijn? Ik twijfelen. Ik heb een gemummificeerde kat gezien. Dus dat is al heel vet. En een, uh, een rat op sterkwater. Nou, mocht je nu helemaal zelf zin hebben om zo'n en cadeau te scoren... in mei strijkt de Duistere Markt neer in Eindhoven. En het weer nog. De dag begint met best wat zon. Vooral in het midden en zuiden van het land. Later bereiden die opklaringen uit en wordt het bijna overal zonnig. Alleen aan de kust blijft het bevolkt. Het wordt max 8 tot 10 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Lido missed the boat that day he left. FM, ZFM.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 Everything I do I'm losing your head.